Don't blame the party, de bingo players of jouw Slam Het is tien over half acht. phonefuck. Phone Fuck. Het moment waarop er weer iemand of iemanden in Nederland in de zijk gaat. De Slam FM Phone Fuck. En uh, hoe verwarrend kunnen sommige gesprekken gaan? Kunnen sommige gesprekken zijn? Kunnen sommige gesprekken worden? Wat bijvoorbeeld als je nou op zoek bent naar een baan... of een bowlingbaan. Spelletjes Leo. Dat is toch op zich al verwarrend, hè? Ik snap het nu al niet meer. Zouden ze het eigenlijk begrijpen bij de bowlingbaan zelf? Als je belt voor een baan bij de bowling. Een bowlingbaan. Maar nou goed. Een bowling. Misschien moet onze vriend Jochen Versteeg uit Den Haag maar even gaan bellen voor een uh, baan. Goedemorgen, Klaus Event U spreekt met Joyce. Uh, goedemorgen, Joyce met Versteeg. Hallo. Hallo. Ik vroeg me af, hebben jullie nog een uh, baan beschikbaar? Voor vandaag? Uh, ja, ik zou vandaag al kunnen beginnen wat dat betreft. Nou, zeg het maar. U bent helemaal op niks uh, anders in de planning. Wat dat betreft, qua tijden maakt niet uit. Ik zal even kijken hoor. We ja, zijn uh, vanaf twee uur open. Vanaf twee uur? Ja. Uh, over twee uur. Ja, ik kan er wel over twee uur zijn, in principe. Dat zou kunnen. Twee uur. Ja, ja hoor. Eén baan? Uh, ja, nou ja. Voor hoeveel uur is het? Ja, wat u wilt. Nou ja. Ah. Het kan voor één uur, of ja. het kan voor anderhalf uur, of ja, twee uur? Ja, dat zit geen zo dan de dijk met me uit. Hm. Uh, nee, ik ben eigenlijk op zoek naar uh, toch wel minimaal 36 uur per week. Oké, okay, want ja. u bent van een bedrijf? Uh, nee, voor de baan hè, heb ik het dan over. Ja, en maar u wilt een reservering plaats voor een bowlingbaan? Of? Een baan, 36 uur in de week zat ik er zelf aan te denken. Eventueel secundaire arbeidsvoorwaarden, kunnen we het later wel over hebben natuurlijk. Hm. Maar wat wilt u precies reserveren? Nou, niet zozeer reserveren, maar uh, voor een afspraak dat ik langskom, hè? Ja. Dus uh, om twee uur zou kunnen, eventueel. U snapt denk ik wel uh, de, de miscommunicatie. Nou, u gaat mij wat aan zitten maken nu. <lacht> nee, dat zeg ik niet. Dat is een goed begin. <lacht> een goede werkverhaling. Nee, hè? Nee, dat zeg ik niet. Miscommunicatie. Ik zou dus toch graag... Van, uh, het kan ook zijn dat ik het verkeerd heb begrepen. Dat denk ik eerder, hoor. Ja, ja, dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Wat is uw naam? Dan verbind ik even door. Versteeg. Versteeg. Versteeg. Uh, morgen spreek met Daniëlle Klaassen. Hallo Daniëlle, goedemorgen met Versteeg. Goedemorgen. Hallo, uh, ik had net je collegaatje aan de lijn. Mijn collega. Ja, niet ja. Al, nou ja, die kwam er niet helemaal uit. Misschien uh, hartstikke leuk, maar niet de allerslimste had ik het, had ik de indruk. Maar goed, ik, misschien kan ik met jou af. En Waar bent u naar op zoek? Een baan. Ja. Ja. Wij, onze vacatures, die staan op onze website. Vacatures. Ja. Nee, ik gewoon een baan, hè? gewoon als in ware een bowlingbaan, ja. zeg maar. Dat begrijp ik en ja. wij hebben vacatures, ja. hè, banen die beschikbaar zijn en daar kunt u op reageren. Maar u weet toch wel, bowlingbaan met de kegels op het eind en dat je de bal er dan naartoe gooit zeg maar. Daar ben ik naar op zoek eigenlijk. Oh, u wilt een bowlingbaan reserveren? Ja, oké okay. maar daar kwam ik net niet uit met die collega op nee. een of andere manier. Dan ga ik u doorverwinnen, door een moment. Graag, aan. graag, dank u wel, dank u wel. Bedankt voor het u spreek met Joyce van den Broek. Hallo Joyce met Versteeg, Goedemiddag. Hallo. Hallo. Ik, ik ben op zoek naar een baan. Oké. Okay. Ja, nou, dat is fijn. Uurtje of 36, had ik al gezegd. Ja. Ook met je collega, maar toen werd ik weer doorverbonden. Ja. Ja. Oké, okay, nou ja, ik denk niet dat ik u verder kan helpen, want 36 uur is niet mogelijk. Dat is te lang. Ja. Oké. Okay. Maar wat... ik ga nu ophangen, want. Um, uh, waarom, als ik vragen mag? Omdat u, uh, nou ja, dat, dat hebben, we net, daar hebben we net over gesproken. Ik stelde een normale vraag. Nou, zeg maar, hoe laat wilt u? Nou, uurtje of twee. Oké, okay, ja. dat is goed. Zet ik het erin? Tot vanmiddag. Maar wat, uh, wat heb ik dan gereserveerd nu voordat ik... Uh, voor een verlassen... baan, hè? Een baan. Een baan, hè? Ja. Ja. ja. En voor hoeveel uur? 36. 36 uur? Ja. Dat ja. is lang doorbollen Joyce. Zeker. Ja. Maar goed, dan ga ik even trainen. Ja, dat Met... is goed. Ja. Oké, okay, dag. Dag. Volgens mij zijn we nog niet... Een, een baan op de bowling... Een ja, bowlingbaan, maar als, bowling je... Ma als je nou een baan... Ga hem nog een keer teruglijstigen. Als jij gaat bowlen, ben je hier morgen dan weer? Geen idee.